Drie gebouwen van het uitgestrekte complex in de hoofdstad Tripoli zijn zwaar beschadigd. Volgens een woordvoerder van de Libische regering zijn 45 mensen gewond geraakt. Vijftien zouden er slecht aan toe zijn. Het is niet bekend waar Gaddafi was op het moment van de aanval. Het getroffen deel van het hoofdkwartier zou worden gebruikt als vergaderruimte. Enkele uren eerder waren in de Libische hoofdstad zware explosies te horen. Drie televisiezenders verdwenen uit de lucht, maar waren na een half uur terug.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 De gevangenen zouden vijf maanden aan de tunnel hebben gewerkt. In 2008 ontsnapten ruim duizend gedetineerden uit de gevangenis van Kandahar. Toen bliezen de taliban de toegangspoort van het complex op met een vrachtwagen vol explosieven. De afgezette Egyptische president Mubarak is fit genoeg om te worden overgeplaatst. Mubarak is onderzocht door een arts. Die heeft vastgesteld dat hij kan worden overgebracht van de badplaats Sharm el-Sheikh aan de Rode Zee naar een gevangenis in Cairo. Dat is bekendgemaakt door de openbare aanklager die de strafzaak tegen Mubarak voorbereidt. Mubarak werd bijna twee weken geleden acuut opgenomen in een ziekenhuis in Sharm el Sheikh. Hij zou onwel zijn geworden tijdens een verhoor. Zijn twee zonen zitten al in de gevangenis in Cairo. Mubarak en zijn zonen worden beschuldigd van corruptie, machtsmisbruik en geweld tegen demonstranten tijdens de betogingen tegen zijn bewind. In Assen is gisteravond brand ontstaan op een stuk hei bij het TT-circuit, een militair oefenterrein.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 In Apeldoorn komen vandaag Molukkers uit heel Nederland bij elkaar. In congrescentrum Orpheus wordt herdacht dat 61 jaar geleden op Ambon de Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen. Behalve politieke toespraken zijn er culturele optredens en workshops. Ook is er aandacht voor de situatie van de mensenrechten op de Molukken. De organisatie verwacht 2000 deelnemers op de herdenkingsbijeenkomst. De Indonesische eiland Sulawesi is getroffen door een aardbeving van 6,2 op de schaal van Richter.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen op deze tweede paasdag. Het is code rood, we bellen straks met de brandweer... over de vooruitzichten van vandaag. Het geheim van Philippe Gilbert, de koning van de wielerklassiekers... proberen wij ook straks te ontrafelen. Op Twitter heet het de grootste paasverrassing. De ontsnapping van de Taliban-strijders. En daar beginnen we zo mee. Want honderden gevangenen zijn vannacht ontsnapt uit een gevangenis in het zuiden van Afghanistan. Via een tunnel kroppen de mensen uit de gevangenis in Kandahar hun vrijheid tegemoet. Alle ontsnapte gevangenen zijn Taliban. We gaan erover praten met de Afghanistan-correspondent, journalist Nathalie Wrighton van de Volkskrant. Goedemorgen. Oh, dat is uh, een probleem. Ik zeg goedemorgen en ik hoor niks terug. Dat betekent dus dat er helemaal niemand is uh, op dit moment aan de andere kant van de lijn. We hopen dus uh, te praten over die wel hele bijzondere ontsnapping van de Taliban-gevangenen. Ze zouden vijf maanden lang hebben gewerkt aan een tunnel. Een tunnel van uh, buitenaf, uh, 320 meter lang is die uh, gegraven. Het bijzondere overigens ook is dat die tunnel langs alle checkpoints is uh, gegaan. Dus dwars door de grond heen, niemand heeft er iets uh, geme van gemerkt. En de gravers zijn bij gisteren dus de gevangenis bereikt. Um, Waar gaan we dus over praten met Nathalie Wrighton van de Volkskrant? Um, ja, alle ontsnapte gevangenen zijn leden van de Taliban. Dat kan geen toeval zijn. Nee, dat is zeker geen toeval. Uh, wat ik heb begrepen van de Taliban zelf... is dat zij een uh, tunnel hebben gegraven van 320 meter lang. Van, van buiten naar binnen dus. Daar hebben ze vijf maanden over gedaan. En uh, gisteravond uh, hebben ze de gevangenis weten te bereiken. En, uh, en uh, ja, wat ik heb begrepen, 540 Taliban-strijders naar buiten weten te brengen. Dan ja, nou zijn ze dus onder allerlei checkpoints doorgegaan. Hoe kan het nou dat ja. niemand daar iets van gemerkt heeft... Ja, dat is inderdaad uh, ontzettend uh, vreemd. In, in 2008 is uh, de uh, gevangenis ook al een keertje aangevallen. Toen zijn er ook al ruim duizend uh, Taliban-strijders bevrijd. Toen zei de Afghaanse overheid... we gaan alle veiligheidsmaatregelen versterken. We gaan zorgen dat dit nooit meer gebeurt. En nu zie je dus dat er een, uh, een tunnel uh, vijf maanden lang is gegraven... langs allerlei politie-checkpoints. Niemand heeft iets gezien. En uh, wat ook opvallend is, is dat... Uh, toen de gevangenen vrijkwamen, er kennelijk allerlei auto's klaar stonden... om die mensen af te voeren. Dus het is echt een geweldige operatie uh, geweest. <lacht> precisie. En niemand heeft iets gezien. Nee. Dat is heel vreemd. Ja, nou ja Jij zegt dat zo, van niemand heeft iets gezien. Dat is heel vreemd met een lichte toon van... Ja, ik, dat snap ik eigenlijk ook niet. Ik geloof het gewoon niet dat niemand iets gezien heeft. Dat kan toch bijna niet? Nee. Ja, het, kijk Afghanistan is natuurlijk wel een heel onherbergzaam gebied, dus er kunnen dingen gebeuren die je niet altijd ziet. Maar er zijn natuurlijk recent ook berichten geweest dat Taliban uh, talibanden geïnfiltreerd zijn in politie in, in leger. Uh, dus ik denk dat het laatste hier nog niet over gezegd is. Het zal mij niet verbazen als er een onderzoek komt om te kijken of er misschien enkele bewakers betrokken waren bij uh, deze ontsnapping. Ja. Uh, en is er ondertussen al trouwens iemand uh, teruggevonden? Uh, wat ik heb begrepen, de laatste berichten, dat er uh, acht Taliban-commandanten zijn uh, opgepakt, die zijn ontsnapt. Maar er zijn er uh, 106, of ruim 100, zijn er uh, ontsnapt. Uh, en uh, de rest, de Taliban-strijders, dus een stuk of 350, zijn ook nog op vrije voeten. Ja. Dus het is echt een groot succes voor de, voor de Taliban en het toont eigenlijk hoe weinig... Uh, ...macht de Afghaanse overheid heeft... ...in dat gebied uh, waar zo sterk wordt gevochten nu. Ja, ja want dat, dat is het namelijk. Dat is de keerzijde uh, daarvan. Dat het gewoon aangeeft dat het centrale gezag... ...eigenlijk helemaal geen gezag uitstraalt. Nou, zeker in het zuiden van Afghanistan niet. In het noorden is dat wel anders. Maar in het zuiden waar... Uh, ja, wat ook de geboortegrond van de Taliban wordt uh, gezien. Daar wordt heel hard gevochten. En uh, daar heeft de Afghaanse overheid weinig te zeggen. Uh, het is ook de reden geweest dat de VS daar uh, tienduizenden extra soldaten naartoe heeft gestuurd de afgelopen jaar. Miljarden dollars in heeft gepompt. Heel veel adviseurs naartoe heeft gestuurd om die Taliban in Kandahar uh, onder controle te krijgen. Soms melden ze kleine successen. Uh, maar zoiets als dit, dat, dat, uh, dat toont dat dat uh, niet goed gaat. En er zijn uh, zometeen weer ruim vijf... 500 Taliban-strijders uit dat gebied weer op vrije voeten in Kandahar. Dus in veel opzichten zullen ze weer uh, van voren af aan moeten beginnen. Dankjewel voor uw verhaal. Nathalie Wrighton van De Volkskrant was dat. Syrië dan. In Syrië lijkt het geweld niet meer te stoppen. Dit weekend werden opnieuw burgers onder vuur genomen... door scherpschutters van president Assad. Tientallen mensen werden sinds vrijdag doodgeschoten... bij demonstraties en begrafenissen verspreid over het hele land. Aan de lijn nu de Nederlandse ambassadeur in Syrië, Dolf Hogewoning. Goedemorgen, meneer Hogewoning. Goedemorgen. Hoe is het, in, ja, hoe is het uh, trouwens in Damascus? Want wij horen berichten dat elders in het land... het uh, leger, uh, steden aan het ja, bezetten, innemen is... Nou, in Damascus is het rustig. Uh, gisteren zijn we in de stad geweest. En uh, er waren <coughs> eergisteren nog wat roodbloks op weg naar Damascus. Maar die waren weer opgelost. Dus in het centrum van Damascus is het rustig. En uh, demonstranten hebben dus niet uh, hun doel bereikt op vrijdag. Namelijk uh, dat ze het plein hebben bezet op, op min of meer permanente basis. Ja. Dus de situatie is nu rustig. Ja. Kijk, de zoek.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 Dan krijg je de volgende dag begrafenissen. En die leiden ook weer tot demonstraties. En dan wordt er ook weer geschoten. En dat, ja, dat is eigenlijk het patroon aan het worden. Nee, nou ja, vrijdag natuurlijk als belangrijkste dag. In die, dan, die zin dat, ja. dat er nu natuurlijk wel iets verandert. Ik bedoel, dit is inderdaad het patroon wat u beschrijft. Wat er al een aantal weken ja. aan de gang is. Uh, maar of vandaag uh, krijgen wij allerlei berichten binnen. Maar ik weet niet of u dat ook al heeft gehoord. Dat het leger uh, bijvoorbeeld uh, in Dara uh, de stad bezet houdt. Ja, nou goed, we hadden al eerder berichten over, uh, over de aanwezigheid van het leger... in die gebieden waar, die al uh, vanaf het begin onveilig waren. Waar het eigenlijk begonnen is, Dara uh, Homs, uh, Latakia. Overigens was het in Latakia dit paasweekend wel heel erg rustig... en is gewoon Pasen gevierd. Maar in Dara uh, wisten we wel dat het leger daar aanwezig was. Maar ik heb nog niet gehoord van een uh, nieuwe ontwikkeling. Nee. Nee. Dat uh, zal ik vandaag horen. We hebben vandaag weer overleg uiteraard... Ik begrijp met het, ons, ja. Uh, het als, als het zijn ook hele ja. recente berichten... Die, uh, die bij ons binnenkomen, okay. die wij ja. ook niet kunnen checken ja. overigens. Zeg ik hem heel eerlijk uh, bij. Het zijn berichten die we inderdaad... via de sociale netwerken uh, binnenkrijgen. Uh, wat, okay. wat, wat, wat ziet u trouwens op de Syrische televisie? Wat melden die uh, over de afgelopen dagen? Kijk, ja, de Syrische televisie komt natuurlijk met het verhaal... dat het allemaal salafisten uh, zijn en uh, bemoeienis is van, vanuit het buitenland. Die brengen een heel bepaalde uh, lezing van het, uh, van het gebeuren. En uh, ja, goed, dat moeten we natuurlijk wegen. En uh, wij, wij hebben onze andere informatiebronnen. En krijgen dus een veel genuanceerder genuanceerde beeld. En ik heb mijn honoraire consuls in Latakia en in Aleppo. En we hebben natuurlijk onze teamleden die in, uh, in overleg zitten met andere collega's. En we hebben een uitgebreid netwerk ook uh, onder. Ja, leden van de oppositie hier. Ja. Uh, dus dat, dat beeld wat wij krijgen is denk ik iets genuanceerder. Ja, want dat is het beeld wat u ook ja. hoort van die Syriërs. Ja, u zegt iets genuanceerder. Dat is inderdaad een goede diplomatieke uitdrukking. Maar dat komt wel een beetje overeen met, laten we me zeggen... hoe wij er in het Westen in de media over berichten. Nou ja, het, ja, het beeld is uh, steeds meer demo uh, demonstraties. Grotere aantallen op meer plaatsen. Uh, dat, gebied, dat gebeurt ook op uh, een heleboel plaatsen vreedzaam. Maar het uh, is ja, dus op vrijdag uh, inderdaad rond Damascus, maar ook in Homs en, en in een plaats bij Dara is het weer tot uh, ernstig geweld gekomen. Dat is het deel dat wij krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat aardig realistisch is. Zijn er trouwens nog veel Nederlanders? In Aleppo was het rustig. Ja. Ja. Uh, we, zijn, uh, in, we hebben 331 Nederlanders geregistreerd. En um, die wonen voor een groot deel natuurlijk in Damascus, 200. We zijn er uh, 74 werkzaam bij een grote oliemaatschappij. En uh, met de leiding daarvan hebben we ook uh, elke dag uh, overleg. Ja, daar vandaag... nou hebben, ja. hebben ze dus allemaal geregistreerd. En we, we sturen ze uh, telkens als er iets belangrijks gebeurt, dus als wij het bijvoorbeeld reisadvies aanpassen, dan sturen we ze dus een, een bulk-sms of een e-mail. Zodat ze precies op de hoogte zijn. Uh, ja, dat, dat ons advies is. Begrijp ik. En vandaag heeft u dus weer overleg, begrijp ik, over de actuele stand ja. van zaken. Nou, ja. mocht er een aanleiding toe zijn, ja. dan uh, hopen we u weer te spreken. Meneer Hoogwoning, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Straks Polen is in de band van de zaligverklaring verklaring van Johannes Paulus II. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. En dan gaan we het hebben over die code rood. Door het warme weer in combinatie met de droogte... is het in delen van het land aanpoten voor de brandweer. In twee regio's geldt zelfs dus een code rood. En dat betekent dat er een zeer groot gevaar bestaat voor natuurbranden. Code is al sinds donderdag van kracht in Noordoost-Brabant... en Noord- en Midden-Limburg hanteert het hoogste veiligheidsalarm... sinds gistermiddag. Gert Sneekers is coördinator bij de brandweer Noord- en Midden-Limburg. Specialist ook op het gebied van natuurbranden. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Moest u al heel veel in actie komen de afgelopen dagen? De afgelopen weekend hebben wij uh, te maken gehad met uh, ja, zeven berm- en afvalbrandjes, uh, eigenlijk standaard brandjes. En we hebben vier bos- en heidebranden gehad en gistermiddag nog een uh, ja, behoorlijke brand in een uh, natuurgebied, uh, de Mijnweg. Ja, die vier plus die één, dat waren echt de grote branden? Ja, dat waren in ieder geval uh, grotere branden als, uh, als normaal. Ja, en hoe is het met de Mijnweg? Want uh, is, is het nu geblust of smeult het nog enigszins? Nou, de Mijnweg hebben ze gisteravond om uh, streeks half acht hebben ze zijn steenbrandmeester gegeven. Dat betekent dus dat de brand zich verder niet kon uitbreiden. En die wordt natuurlijk extra aan de gaten gehouden... dat uh, in ieder geval in de loop van de dag nog... om te kijken dat die brand wel helemaal uit is. Ja, want dat zie je vaak, hè? Dat de brand uit is... maar dan op een gegeven moment toch weer opwakkert. Ja, het kan dat uh, de brand onder de grond nog, uh, nog door moet. En als dan een beetje wind erbij kan komen... dat het vuur dan weer oplaait. Uh, uh, nou ja, want het, we moeten niet alleen letten op de... Temperatuur, dus dat het heel warm is en dat het lange tijd niet heeft uh, geregend. Dus de droogte. Maar we moeten ook op de wind letten. Ja, wij zijn uh, gisteren, of, gisteren zijn we overgestapt naar Code Rood. En dat heeft met uh, name te maken uh, dat de windsnelheid ging, ging toenemen. Dat waren de verwachtingen. Dat is ook uitgekomen gisteren. En dat is uh, voor ons de reden geweest dat wij uh, zijn overgegaan naar uh, Code Rood. Ja, even, eventjes. Uh, het klinkt namelijk heel alarmerend. Wat betekent dat precies, Code Rood? Ja, Code Rood houdt voor ons gewoon in dat uh, bij een melding... en dan weer met name in uh, natuurgebieden of natuurparken... Uh, bij een eerste alarmering met meerdere voertuigen uitdrukken. Oké, okay, dat is niet zo dat je met één uh, wagentje erop afgaat. Maar dan weet u zeker van, ja, uh, als het ergens brandt... dan brandt het ook meteen goed. Ja, en voor ons is het heel belangrijk bij, bij natuurbrand... dat wij met meerdere voertuigen, dus ook met, met genoeg of voldoende water ter plaatse komen... zodat we die brand goed kunnen aanpakken, want daar is de wens halen voor, voor de brandweer. Ja. En betekent dat voor mij als burger eh, ook nog iets? Ja, burgers raden wij in ieder geval aan als een natuurgebied ingaan... geen open vuur gebruiken, niet roken. Ja. Onze regio is dat sowieso verboden in de periode 1 maart tot, tot en met 1 oktober... Let ook op uh, waar je eventueel je auto neerzet. Uh, de moderne auto's zijn uh, bijna allemaal uitgerust met een katalysator. Uh, die wordt warm tijdens het te rijden. Zou je zo'n auto plaatsen in uh, hoog uh, droog uh, gras, dan heb je natuurlijk de kans uh, dat ook daar brand uh, kan ontstaan. Echt waar? Dat is, uh, die worden zo warm dat het gras van, uh, nou, van verhit raakt en kan gaan branden? Ja, in deze periode is dat uh, mogelijk. Oh. Oh. Je leert inderdaad nog eens een heleboel op, ja. uh, op zo'n ochtend. Goed, en voor de verwachting voor de komende dagen... blijft het nog wel een tijd code rood? Nou, als we nu voor, voor vandaag even kijken... denk ik dat we vandaag in code rood uh, blijven zitten. Uh, en dat wordt bij ons... Uh, ja, iedere ochtend wordt dat uh, opnieuw bekeken. Ja, maar vandaag Code Rood, en dan uh, morgen moeten we weer zien of het Code Rood ja. blijft. Ja. Meneer Sneekers, ik wens u een rustige dag toe. Volgens mij is dat de beste wens die ik u kunt toewensen vandaag. Ja, dank u wel. Gert was dat van de Brandweer. Noord- en Midden Limburg. De droogte in Sint-Antonus, want uh, daar zijn we. En uh, Colette van Huenen, die beloofde een uur geleden dat ze op zoek zou gaan naar de natuurcamping. Zij had het nog over dat ze de mensen rustig zou wakker maken op de camping. Colette, hoe doe je dat? Um, nou, door, uh, ja. <laughs> ja, door ze gewoon heel vriendelijk aan te kijken. Want de meeste mensen zijn eigenlijk al wel. Oh, je harde, gaat hoor. niet die tent ziet in. Zo... Ja, als jij het heel graag wil, dan. Uh, ik wil ritsgeluiden <laughs> dan... horen, Collette. <laughs> jij jij wil ritsgeluiden horen, ja. Maar stelt je nou heel lekker ja. diep ligt te slapen. Maar ik kwam net al een man tegen die uh, aan het opruimen was. Die zei: Het was toch wel vrij koud uh, vannacht. En ik uh, sta nu met Frank van Kalleveen bij uh, de plek waar mensen moeten betalen. Want dat is een soort zelfbediening, hè? Ja, dat is eigenlijk een soort uh, ijzeren lessenaar. Wij noemen het, uh, en het kruiperen is ook een goede ijzeren hein. Die, die, die naam heeft er heel lang. En dat is, is, is ideaal. Want de mensen kunnen het allemaal zelf doen. Ja. En het moet wel voor Ja, Maak die... maakt me zo Kijk, dan we de slot eraf. Ja. En ik ga, deze kluis gaat open. En in die kluis zie je nou een aantal uh, groene en witte uh, uh, bonnetjes zitten. Ja. Nou. Oké, okay, en daar kun je op zien of mensen hebben betaald. Dan lopen we meteen even, als u het goed vindt, uh, het terrein op. Ja. Om de mensen te gaan kijk, controleren, wat... want dat is wat u normaal gesproken rond... Ja, wat ik nou doe, is kijken de mensen die gisteravond nog aan zijn gekomen. Of die uh, uh, zich wel aangemeld hebben... En het uh, hoeft, hoeft niet altijd. Kijk, als je de avond aankomt, het is donker, dan doe je dat de volgende morgen. Ja. Maar we moeten toch een nachtregister bijhouden. En uh, nu heb ik de bonnetjes even gekeken. Dan zie ik in ieder geval dat er een, uh, mensen met dat kleine tentje daar, die alweer aan het opbreken zijn, dat ik daar nog geen papier van heb. Uh, Oké, okay, gaan we daar gewoon naartoe. we lopen nu trouwens langs de vuurplaats. Uh, die staat onder een hele grote eik. Wat een onhandige plek voor een barbecueplaats. Dat is geen barbecueplaats, het is gewoon het kampvuurplaats... waar nu uiteraard niet gestookt mag worden. Ja. Je ziet ook al het briefje wat erbij ligt. En, uh, maar die eik heeft daar helemaal geen, geen last van. Uh, er worden geen vreugdevuren gehouden. Er worden gezellige kleine kampvuurtjes. En uh, die combinatie van die plaat en die boom... die is al haast 30 jaar zo... Maar het, je hebt wel gelijk, die boom die groeit natuurlijk. Ja. En dus we zullen hem een keer. Na 30 jaar wordt het misschien tijd om te verplaatsen. Maar het ruikt af. hier gek genoeg wel een beetje naar brand. Maar het, je ziet geen brandresten. Nee, wat je nou ruikt dat is gelukkig niet van een, van een uh, niet gecontroleerde brand die we gehad hebben. Maar gisteravond heeft waarschijnlijk heeft, heeft de, de dorpsraad in, in, in, in Westerbeek, dat is een dorpje hiernaast. Ja. En de, uh, de wind ook vandaan komt nu. Ja. En uh, waarschijnlijk hebben ze gisteravond toch nog vergunning gekregen... voor de, de, de, de, de, het paasvuur. En uh, wat, ze, wat ze gehad hebben. En dat, dat ruik je nu nog, ja. Oh, oké. Okay. Ja, oh, okay. Dus hier hebben de mensen zich keurig gedragen. Lopen even naar die tentjes toe. Want ja, we moeten een rits open horen gaan, hè. Ja. <laughs> dus even kijken of wij dat durven. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Al wakker? Ja? We, hebben, ja, we hebben de radio bij ons. Uh, radio 1. Uh, ik ben Frank van Kalleveen. en ik, ik, ik heb nog geen inschrijfformulier hier voor jullie, klopt dat? Heb ik dat niet. Ik wel? En, jawel. Mooi. Oh. De, het water wordt hier gekookt. Dat mag, hè? Met zo'n. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dit is geen probleem, hè? Jullie ja. zijn lekker koffie uh, aan het maken. Ja. ja. Ik overval jullie er een beetje mee, hè? Zo op de vroege morgen. Heb je lekker geslapen? Ja, best wel hoor. Ja, <laughs> echt. En nu het tentje aan het schoonmaken? Het is een simpel, simpel tentje. Heb je het niet koud gehad? Nou, nee, het ligt niet aan het tentje dat je het koud hebt hoor. Het ligt eraan wat je aan hebt en wat je om je heen hebt, hè? Ja. En wat had je aan en om je heen? Nou, ik had gewoon uh, onderbroek aan en een hemd. En uh, het was helemaal niet koud vannacht. Nee. En een goede slaapzak, waar hangt-ie? Nou, Helemaal die geen slaapzak? Nee, die is al ingepakt. Oh, oké. Okay. Ja, we zijn bezig om op, op te breken, dus uh, vandaag gaan we weer verder fietsen. Ja. Iets gezien van de droogte in de natuur? Ja. Ja. napels, hè, die staan open. Dat is wel heel vroeg, inderdaad, hè? Erg... Nee? Oh, dat, dat hoort. Het, het verschijnsel van dennenappels openknappen... dat heeft eigenlijk niks met het voorjaar te maken. Dat, dat gebeurt in de winter ook. Ja. En uh, een, een, een, een dennenappel is eigenlijk een heel mooi mechanisme. Die, die gooit zijn zaadjes alleen maar naar buiten als het droog is. En dat is nu... Ja, sorry, ik even... moet je afronden. Ik wil afsluiten met een uh, stukje uh, uh, geluid van een rits die dan dicht gaat. Mag, dat even? Mag ik daar uw tent even voor misbruiken? Want ja, het is radio... Eh, dus we willen gewoon, als we op een camping zijn, even een tent dicht horen ritsen. <lacht> Colette, je bent een held. <lacht> Dank je wel. Colette van Nuenen was dat op de camping, de natuurcamping. Polen. Polen maakt zich op voor de zaligverklaring van hun paus, Johannes Paulus II. Aanstaande zondag wordt dat gevierd in het Vaticaan, maar in Polen geldt hij al lang als een inofficiële heilige. Door de zaligverklaring mogen ze nu ook eindelijk reliquieën van Johannes Paulus II gaan aanbidden. Maar er zijn er nog maar heel weinig van. Zeer reusachtig bouwterrein op een heuvel aan de zuidrand van Krakau. De meeste gebouwen zijn nog helemaal niet verder dan een kuil of een soort fundament... maar de kapel is bijna klaar. We worden rondgeleid door Piotr Shonko... de piepjomme woordvoerder van het Johannes Paulus II centrum. Dit is de kapel waar de reliquie komt te liggen. Het middelpunt van een kerk met daaromheen allemaal cryptes... voor verschillende andere heiligen... en in het midden dus de reliquie van paus Johannes Paulus II... I w środku tego w kristallen, w oprawie, się krwią. Bo to na Het kristallenbuisje met het bloed van de paus wordt daar in het altaar geplaatst. En dat bloed is destijds afgenomen voor medisch onderzoek in het ziekenhuis in Rome. Het is echt de enige eerste graads reliquie, dus direct van zijn lichaam. Er zijn wel tweede graads en derde graads, als kleding, maar wij hebben de enige echte reliquie. En dat gaat massa's pelgrims aantrekken. Sjanko verwacht er honderdduizenden. Ja, het wordt bijna een klein stadje, helemaal gewijd aan Johannes Paulus II. We verwachten honderdduizenden mensen, misschien wel een miljoen per jaar. Want naast de kerk komt er nog een centrum voor vrijwilligers... een museum over zijn leven en zijn werk... een conferentieoord en natuurlijk een hotel voor de pelgrims. Maar alles hangt ook weer af van hoeveel geld we kunnen ophalen van donateurs. een uur rijden buiten Krakau in de bergen staat de kerk van de aartsengel Michaël. Een klein dorpje, maar ze hebben wel een van de grootste verzamelingen reliquieën. Langs alle muren, langs alle wanden binnen in de kerk staan ze in vitrines. Meestal kleine stukjes bot in een enorme zilveren houder in de vorm van een ster. Zodat je blik vanzelf naar het midden gaat waar dan een heel klein splintertje bot zit. In uh, summe w naszym kościele hebben we nu 105 reliquieën. Uh, er in de afgelopen 10 jaar? De pastoor Piotr Sadkiewicz houdt de tel bij. Het zijn er nu 105 reliquieën van verschillende heiligen uit Polen, uit andere delen van de wereld. En er is zelfs op een gegeven moment een donatie gekomen van stukjes bot van alle 12 apostelen. Die staan nu in deze vitrine hier bij elkaar. Het staat er echt op, Petrus, Johannes en Matthäus en de anderen. Ja, en of die splinters echt van hun zijn, dat kun je natuurlijk niet bewijzen... maar dat geldt voor veel dingen in de kerk. Maar hoe krijg je zoiets? Want ja, voor ons katholieken, voor ons gelijkheid... zijn ze een soort idolen. een soort idol. Dat heeft te maken met de vereering. Voor ons katholieken zijn heiligen een soort idolen... net als popsterren tegenwoordig. En daar willen mensen ook alles van verzamelen. Dus als je goede connecties hebt met andere kerken... dan kun je reliquieën verzamelen. Maar niet alles is mogelijk. Van de Poolse paus kunt u ze niet krijgen... tenzij u genoeg neemt met stukjes kleding of zo. Na pewno voor veel... Die relikwie van de tweede stap, oftewel verbonden, voorwerpen, gebruikelijke, verbonden met het leven van Jan Paus II. Nee, zegt de pastoor. Ik vind dat we ook een echte relikwie hebben verdiend van de paus. Hij heeft nooit bijna de eerste steen gelegd toen hij hier nog bisschop was. En ik weet dat andere kerken in Polen de hand hebben kunnen leggen op stukjes kleding, dus tweede graads reliquieën. Ja, dat is mooi voor ze, maar ik vind het niet genoeg. Dus ik hoop dat als het lichaam ooit vergaan is, dat het Vaticaan dan wel delen wil prijsgeven. Want wij willen ook een stuk, en niet tweede of derde graads, maar een eerste graads reliquie. Vanuit...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 grote militaire operatie door Syrische leger begonnen in Dara. Een 500 gedetineerde ontsnapt uit Afghaanse gevangenis. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Het Syrische leger is bezig met een grote operatie in de zuidelijke stad Dara. Met panzerwagens en tanks zijn ze de stad binnengetrokken. Er wordt geschoten. Berichten hierover kunnen niet door een onafhankelijke bron worden bevestigd. Want journalisten mogen Syrië niet in. Ooggetuigen zeggen dat vijf mensen zijn omgekomen.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 Uh, het onderdrukken dat de rest van Syrië dan stopt. Maar ja, dat is volgens mij uh, een wensdenken waar het niet, wat niet tot resultaat zal leiden. Bedoel, de geest is echt uit de fles, zoals iedereen zegt. Volgens mensenrechtengroeperingen hebben de betogingen tegen Assad... aan meer dan 350 mensen het leven gekost. Vooral de afgelopen dagen vielen er veel burgerslachtoffers. Volgens Tine zijn er op dit moment twee scenario's denkbaar. Uh, waar we volgens mij op moeten gaan letten is wat er in Damascus en Aleppo gaat gebeuren. Wat de zakelijke elite gaat doen. Maar ik... Ja, als, als dat echt zo doorgaat dan vermoed ik dat uh, de Syriërs die nu de stille meerderheid zijn het niet meer langer uh, accepteren en aan de kant van de demonstranten gaan staan. Dat is één scenario. Er is natuurlijk ook het scenario dat het echt een enorm bloedbad wordt. In Kandahar in Zuid-Afghanistan zijn zo'n 500 gedetineerden ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de autoriteiten gaat het om veel Taliban-strijders. Gevangenen zouden zijn gevlucht door een tunnel van 350 meter lang. Daar zou vijf maanden aan zijn gewerkt. Onder de gevangenen zouden enkele Taliban-leiders van de beweging zijn. De NAVO heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd... op het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi. Drie gebouwen van het complex in de hoofdstad Tripoli zijn zwaar beschadigd. Volgens de Libische regering zijn 45 mensen gewond geraakt. 15 daarvan zouden er slecht aan toe zijn. Misrata wordt volgens de woordvoerder van de Libische regering... door de NAVO gebruikt om aan land te komen. Maar we blijven vechten, zegt hij. Misrata is becoming now the gate... for NATO to come on land and occupy Libya. We will never allow that. We will fight... Het is niet bekend waar Gaddafi op het moment van de aanval was. De luchtaanvallen van de NAVO komen na nieuwe beschietingen van Gaddafi-aanhangers op de stad Misrata. Bolwerk van de opstandelingen. De gevechten zouden de afgelopen dagen aan tientallen mensen het leven hebben gekost. Wikileaks heeft via een aantal kranten de dossiers openbaar gemaakt van de gevangenen op Guantanamo. Uit de stukken blijkt dat maar een klein deel van de mensen die op de basis in Cuba vastzaten of zitten als gevaarlijke terroristen worden beschouwd. Het geldt voor 220 van de bijna 800 gedetineerden. Bijna 400 worden gezien als minder belangrijke strijders. In 150 gevallen zou het gaan om onschuldige Afghanen of Pakistanen. De dossiers stammen uit de tijd dat George Bush president was. Woordvoerder van de regering Obama heeft het uitlekken van de stukken ongelukkig genoemd. In de Haagse wijk Bezuidenhout is een man doodgeschoten. Dat gebeurde vanochtend om 6 uur op het Stuiverzandplein. Het slachtoffer is op het plein gereanimeerd, maar overleed even later, zegt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden. Een 65-jarige Hagenaar, een 64-jarige Haagse en een 45-jarige Hagenaar. En de 65-jarige had een vuurwapen bij zich. De nou, Technische reserve gaat hier nu onderzoek doen. De verdachten zullen uiteraard uh, verhoord gaan worden aan het bureau... Maar we sluiten niet uit wat de oorzaak gezocht moet worden in de relationele sfeer. Politie van Den Haag. In Assen heeft gisteravond brand gewoed op een stuk hei bij het TT-circuit. De brandweer kreeg bij het blussen hulp van boeren uit de omgeving. Die kwamen met giertanks vol water aanzetten. Ja, ik wil in ieder geval benadrukken dat, uh, dat uh, die inzet van die particulieren echt uh, uh, fantastisch is geweest. En uh, dat is al een paar keer eerder gebleken en dat... Uh, deze mensen de brandweer ontzettend goed kunnen helpen... Bij, juist bij het bestrijden van natuurbranden op gebieden waar nauwelijks water is te verkrijgen. De brandweer in Drenthe blij met de hulp van boeren. De brand was rond middernacht onder controle. Ook woedde er een brand in Limburg in het natuurgebied De Mijnweg bij Roermond. Brandweer daar was ook tot laat in de avond bezig met nablussen. Vanwege de aanhoudende droogte heeft, het, uh, heeft de brandweer in Noord-Limburg de code rood afgegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar is voor bosbranden. Die code, code rood, gold al in het oosten van Brabant. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is vrijwel onbewolkt en op dit moment ligt de temperatuur tussen 10 en 13 graden. Verder staat er een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten. Vanmiddag is het zonnig en plaatselijk kan een enkele stapelwolk ontstaan. Het blijft vandaag overal droog. De wind draait wat meer naar het noorden tot noordoosten en neemt in kracht wat toe. De middagtemperaturen liggen in het noorden tussen 18 en 21 graden. In het midden en zuiden van het land wordt het wat warmer met maximaal tussen 21 en 24 graden. Morgen, dinsdag dus, wordt het wat frisser dan vandaag met 14 graden in het noorden en 17 tot 21 graden in de rest van het land.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 Kapitool Reisgidsen, nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. De NOS, het Radio 1 journaal. Ook te beluisteren via het internet, www.nos.nl. En natuurlijk de Twitter, we twitteren ons rot. Appenstaatje, NOS Radio 1, dat is ons Twitteradres. Nederland zou toe kunnen met veel minder spoedeisende hulpposten dan nu. Dat uh, blijkt allemaal uit onderzoek wat de NOS heeft gedaan... en berekeningen die de NOS heeft laten uitvoeren. Daar gaan we over praten met Marjolein Boijs... van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Dat is de koepel van patiëntenverenigingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat een, een nuttige discussie... over het verminderen van het aantal spoedeisende hulpposten... ook wel de SEH's geheten? Ja, het is in zoverre een nuttige discussie eh, dat bekend is dat de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen een relatief dure vorm van zorg is. Eh, terwijl je af kan vragen of, het, eh, eh, of dat altijd wel nodig is. Eh, je kunt je voorstellen dat als je patiënten een, een spoedvraag hebben, met die spoedvraag eh, zoeken ze hulp bij een arts. <tiek> eh, voor veel patiënten gaan, is dan een ziekenhuis eigenlijk de, de, eerste, de eerste aangewezen voordeur waar ze naartoe gaan. Um, maar um, stel dat het dan achteraf toch wel meevalt dat een, een verpleegkundige het eigenlijk uh, goed af had kunnen ha handelen. Dan nog betalen we heel veel geld omdat uiteindelijk dat hele dure ziekenhuis een, een, een verbandje heeft aangelegd, wat door een huisarts bijvoorbeeld ook had, uh, had kunnen gebeuren. En ja. uh, dat is dus onnodige kosten. Ja, het kan dus efficiënter en onnodige kosten, dat is wel van belang. Want uh, ik geloof dat uh, de staats, of dat het ministerie een overschrijding van anderhalf miljard heeft op, uh, op de begroting. Dus er moet wel ergens geld Gevonden in de gezondheidszorg. Ja, precies. We zijn er nu allemaal wel achter dat er hoe dan ook bezuinigd moet worden. En uh, nou, waar wij natuurlijk bezorgd voor zijn dat er bezuinigd wordt op zorg voor patiënten, daar waar patiënten er echt last van hebben, dat het de kwaliteit uh, ten koste gaat van de kwaliteit. Ja. Uh, het terugbrengen van het aantal spoedeisende hulpen kan met, uh, met behoud van kwaliteit kan dat besparingen opleveren. opleveren. Want. Ja, kijk, het, aant het, is het aantal eerste hulpposten in, in de ziekenhuizen... Uh, moet je ook zien in samenhang met het aantal huisartsenposten... Die we, hè, het aanbod die we geven aan, aan patiënten. En het is niet per se nodig dat ieder ziekenhuis een, een eigen eerste hulp heeft. Nee, laten we even de getallen op een rij zetten. We hebben er nu 105, dus we zouden terug kunnen naar 47. En dat heeft ermee te maken dat je binnen een bepaalde tijd... Hè, dan hebben we het over de maximale aanrijdtijd van 45 minuten bij zo'n post moet kunnen zijn. Is dat een terechte ja. tijd trouwens, die 45? Minuten? Ja, nou ja, het is, wel, het, is een, het is een weinig flexibele tijd. Um, je kunt je voorstellen dat het in sommige gevallen, uh, stel dat je hersenletsel hebt, dat je aangereden bent op straat of dat je een gescheurde buikslagader hebt. Dan is het handiger om bij wijze van spreken uh, 55 minuten te rijden en dan direct in het ziekenhuis terecht te komen waar ze gespecialiseerd zijn op, op, op operaties in, in de buikslagader of in de hersenen. Uh, dan dat je binnen de 45 minuten in het ziekenhuis om de hoek gaat... waar, uh, waar ze weinig ervaring hebben met, met de meer complexe operaties. Dus de aanrijdtijd... Ja, maar uh, ik, vind, ik vind het zo raar, ik bedoel, als ik een hartaanval krijg... Uh, heb ik het liefst dat ik binnen 10 minuten in het ziekenhuis lig. Uh, terwijl als ik mijn been breek, ook niet, uh, uh, niet leuk. Maar dan uh, kan ik volgens ja. mij wat meer tijd uh, nemen. Nee, dat klopt. Een hart en val uh, komt zelfs nog binnen 10 minuten kan je nog te laat zijn. Maar dat, dat, dat, maar, dat ja. klopt. Dus, uh, uh, uh, nou ja, goed, tegenwoordig zijn natuurlijk ambulances ook heel goed uitgerust. Dus uh, op straat wordt al vaak de eerste hulp verleend uh, als het gaat om hart en val. Maar het, het geeft dus inderdaad wel aan, wat u zelf ook al zegt, dat uh, die 45 minuten grens natuurlijk een beetje een, een, een willekeurige is. Het feit is wel dat je, je moet ergens een norm stellen. En dat doet de overheid nu met die 45 minuten. Van dat je wel zorgt dat er een redelijke spreiding is van, van, uh, van het aantal uh, eerste hulpposten. Ja, en als we dus teruggaan naar die 47, laten we dat dan maar even als uitgangspunt nemen. Worden dan die andere, nou meer dan 50, worden die dan niet boos? En vooral ook de mensen die daar omheen wonen? Uh, dat zit er wel in. Um, en daarom moet je ook goed, goed voor zorgen... dat mensen die in de buurt van zo'n eerste hulppost uh, wonen in een ziekenhuis... dat die wel goed worden opgevangen. Het is niet zo dat als je de eerste hulp sluit... dat je dan ook verder niks anders daarvoor in de plaats moet doen. Maar wat ik net ook al zei... Uh, we hebben heel veel uh, spoedzorg, veel vragen van mensen met een de spoedbeleving. Hè. Denk er aan dat je een, een ziek kind hebt waar je het weekend niet meer, mee in durft... of koorts niet heel erg hoog oploopt in een, een korte tijd. Nou, Dat zijn allerlei vragen waar mensen vaak ook mee naar het ziekenhuis gaan... terwijl je die uitkomt. Uh, eigenlijk beter en in ieder geval ook goedkoper... in eerste instantie bij een huisarts neer kan leggen. Ja, dus... maar dat is natuurlijk altijd wel het probleem. Want uh, mensen denken, ja, die huisarts... die kijkt me een beetje algemeen daarna. Ik heb echt een, een echte deskundige heb ik nodig. Ja. Ja, nou dat, helaas blijkt niet altijd de deskundigheid in de, in de spoedeisende hulpposten van ziekenhuizen. Nee, maar uh, dat, dat, dat, dat wil ik best geloven. Hoor. Maar het gaat ook een beetje om het idee bij mensen. Wat, uh, ja. Een beetje tussen de oren, zal ik maar zeggen. Nee, dat klopt. Uh, het is ook echt van belang. Uh, kijk, mensen voelen zich heel vaak in huisartsenposten. Die signalen krijgen we heel vaak toch een beetje afgepoeierd. Um, en dus mensen moeten het vertrouwen hebben dat als ze naar een huisartsenpost gaan... Dat, ze daar, uh, dat er naar hun vraag wordt geluisterd. Dat daar een goede en adequate uh, zorg wordt geleverd. Dat het inderdaad zo dicht mogelijk bij huis is. Uh, en van belang is ook dat mensen niet hoeven na te denken. Dus op het moment dat je naar de. En eigenlijk, wat wij eigenlijk het liefst zien, is dat je die huisartsenpost dus eigenlijk integreert in de huidige spoedeisende hulpposten. Maar dat je, uh, kijk je hoeft niet iedere spoedeisende hulppost zoals het nu is helemaal opgetuigd te hebben en klaar te hebben staan voor uh, nou, dat er eens een operatie uitgevoerd moet worden. Je kunt ook zeggen van we gaan uh, een uh, huisartsenpost in de spoedeisende, post, uh, spoedeisende hulppost vestigen. Oh, Oké, okay, dus, dus dat je niet meer laat maar zeggen, een apart gebouwtje hebt, want het hap, hap heet dat heen, de volksmond, de hap ja. uh, waar je naartoe ja, kwam, maar, je dan de, midden in, maar ja. de hap zit in het ziekenhuis. Precies, dat de hap in het ziekenhuis, dat je eigenlijk gewoon die, die, die huisartsenzorg... wat de, huis, de hap biedt, dat je die in het ziekenhuis al aanbiedt. Dus dat je als patiënt ook niet meer hoeft na te denken zoals nu. Want dat is natuurlijk toch wel... Ja, eigenlijk wel vreemd. Je hebt, een, je hebt een spoedvraag, je bent bang, je bent angstig. En dan moet je gaan nadenken, zoals de situatie nu is... van oh, hoe laat is het nu? Oh, het is overdag, dan moet ik naar mijn eigen huisarts. Oh nee, het is na vijven, dan moet ik naar de huisartsenpost. En je moet nog bellen uh, ook en een afspraak maken bij de HAP... want anders uh, stuur je je terug. Juist, en dan krijg je een hele lijst met vragen die je in moet vullen. En nou, ik ga gewoon gelijk naar het ziekenhuis... dan weet ik tenminste zeker dat er mensen zijn... en dat ik geholpen word. Nou, die voordelen van zo'n zo uh, SCH... die zou je in zo'n spoedpost eigenlijk... Uh, uh, moeten meenemen. Dat mensen altijd weten: van ik kan naar zo'n spoedpost, kan ik gewoon direct naartoe, ook zonder te bellen. En dan moet je bij die spoedpost zelf wel een vorm van triage ja. heet dat. He. Dan gaan ze wel kijken hoe, hoeveel spoed is het. En, uh, ja, maar is dat het je in ieder geval. Ja, ja. precies. Ja. Maar dat je daar in ieder geval dan terecht kan. Nou, ja. we hebben een plan voor de toekomst, mevrouw Boos. Ja, wel. <laughs> het is helder. Nou, moet de politiek nog nog. Nu de de de nog. Precies. Nou ja, dat horen we dan wel weer terzijde te tijd. Marjolein ja. Boos was dat van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. We naar Marokko, want dat is nieuws wat een beetje onderbelicht blijft. Maar ook in Marokko klinkt de roep om meer vrijheid en meer democratie. Op 20 februari was de eerste grote demonstratie in het land... en sindsdien gaan de mensen regelmatig de straat op, ook gisteren weer. En toch vallen die protesten in het niet bij de opstanden... in andere Noord-Afrikaanse en Arabische landen. Dat merken ze ook hier in Nederland, de Marokkanen. Dit weekend kwam een groep van hen in actie... om te proberen daar iets aan te gaan doen. En onze verslaggever Mark Hamer, die ze. Deze solidariteitsmanifestatie van de 20 uh, februari beweging Nederland. Het Beursplein in Amsterdam, gistermiddag. Naar schatting van de organisatie verzamelen zich zo'n 200 Nederlandse Marokkanen. De boodschap van de demonstranten is redelijk duidelijk. Uh, om, uh, om te uiten naar de 20 februari beweging in Marokko, die vandaag zelf ook in heel Marokko massaal de straat opgaan om half vijf. Eigenlijk voor democratie en regimeverandering. En wat aandacht kan de Marokkaanse revolutie wel gebruiken. Want na de grote demonstratie op 20 februari... is het nieuws over de opstand in Marokko redelijk stilgevallen. De Arabische lente lijkt aan Marokko voorbij te gaan. En dat willen de machthebbers in Rabat ook doen geloven. Ook geloof. Goedenavond allemaal. Dames en heren. Rotterdam, zaterdagavond, een zaaltje in een restaurant. En namens de organisatie wil ik jullie van harte welkom heten. Hier is het netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders bijeen. Zo'n 40 mensen zitten hier. Maar er is één ding zeker: dat er in Marokko geen rechtsstaat is. En er is een gast uit Marokko. Het is hier. Die in de wieg stond van de 20-februari-beweging. De vertaling wordt verzorgd door het Rotterdamse pvda gemeenteraadslid Verhoed El Hadji. De 20-februari-beweging in Marokko is in die zin anders. Dat het een protestbeweging is, die in uh, geen enkel opzicht lijkt op die van de andere Noord-Afrikaanse landen. In de andere landen zag je dat mensen de straat op gingen, uh, zich verzamelden op één specifieke plek en daar vervolgens wekenlang bleven zitten totdat ze hun gelijk kregen. In Marokko zie je dat dat heel anders uh, eraan toe gaat, namelijk. Dat ze zich verzamelden in allerlei uh, in diverse steden. Dus niet in één stad, maar in meerdere steden. Je zag dat de acties na verloop van tijd werden op, uh, uh, weg, of dat, afgeblazen. En dan gingen de mensen weer naar huis om een maand later of een paar weken later weer verder te gaan. Ik je dank je wel, de organisatie van de protesten is dan anders. De eisen zijn hetzelfde als die in de andere landen waar nu de omwentelingen plaatsvinden. De discussie gaat verder in groepjes. Hier aan tafel 1 gaan we het hebben over de mogelijkheden om vanuit Nederland de 20 februari beweging te steunen. En ik zou zeggen, zit hem op. Kom met briljante ingevingen en uh, voorstellen. Dus, zou ik je gewoon tussendoor even wat ja, mogen vragen? Hier een tafeltje waar een groepje vooral jongeren zitten te praten toevallig. over. Ja, toevallig. Ja. Maar het is ook het onderwerp is: wat kunnen Marokkanen in Nederland er nou doen? Waar komen jullie op uit? Uh, ik denk uh, gewoon uh, onze schreeuw, van wij willen ook dat er dingen veranderd worden. Met andere woorden, wij tellen ook mee. Wij zijn wel in. Uh, in Europa, maar wij zijn ook nog altijd Marokkanen. Wij tellen ook mee. Dat is, dat is een van de dingen in ieder geval die heel belangrijk zijn en dat wij ook eisen hebben van dingen die in Marokko veranderd moeten worden, waar wij ook recht op hebben. Terug naar Amsterdam gisteren. Daar wil men dus die schreeuw laten horen. Maar je merkt aan de mensen die wel zijn gekomen dat de opkomst een beetje tegenvalt. Het is een eerste aanzet. Ik hoop dat, het, ja, dat dit in ieder geval wel naar buiten gebracht wordt. En bericht wordt dat mensen misschien daardoor wat meer gemotiveerd raken om er de volgende keer wel bij te zijn. Ja, en het is natuurlijk gewoon zo dat uh, ja, de meeste Marokkanen hier, heb ik het over tweede generatie, Marokko natuurlijk alleen kennen van de vakanties. En dan zien ze al, dat alles daar prachtig en mooi en leuk is. Maar ja, uh, het heeft een andere kant en die kennen ze minder goed, denk ik. En uh, ja, op het moment dat dat uh, meer naar buiten komt... Denk denk ik. Denk ik, zou ik hopen dat ze dan wel meer betrokken raken. Maar de Arabische lente zal niet voorbij gaan aan Marokko? Nee, absoluut niet. absoluut niet. Het is een olievlek die zich verspreidt door de hele regio. Maar Marokko is daar zeker een onderdeel van. Maar hij gaat wel in een iets ander tempo dan de andere revolutie. Het gaat in een iets ander tempo. Maar zoals we ook nu in Syrië hebben gezien, hadden we ook nooit verwacht. Zoals we maanden geleden zeiden over Egypte. Nou, never, nooit, Mubarak. Nou ja, ik zeg, zeg nooit, nooit. Hè. Ik bedoel, uh, Marokko is echt niet iets anders dan, uh, dan Tunesië of Egypte. Een paar honderd, uh, uh, Nederlandse Marokkanen hebben nu even hun stem laten horen? Ja, een paar honderd. En er zijn er een heleboel die hun stem ook laten horen thuis. En misschien nog niet de straat op durven te gaan. Maar ja, de Marokkanen in Marokko zijn ook niet bang, gaan ook de straten op. En die leven daar onder de dictatuur. Dus ik vind op zijn minst, kom ook naar buiten hier in Nederland. Dat is een oproep. Dat is een oproep aan de Marokkaanse gemeenschap. Niet alleen de Marokkaanse gemeenschap, maar ook iedereen die solidair is... met, uh, met Marokko en, de, en tegen de onderdrukking is. We gaan er nog meer van horen. We gaan er zeker meer van horen. Het verslag was van Mark Hamer. Straks de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk... komen vandaag bij in, in Utrecht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Het seizoen van de voorjaarsklassiekers is gisteren afgesloten. met een overwinning voor Philippe Gilbert. in de wielerwedstrijd Luik-Bastelaker-Luik. Voor de Belg de vierde overwinning op rij in nog geen twee weken. Daar gaan we eens even over praten met Gio Lippens. Gio, uh, je verwacht hem. En dan ja. wint hij ook nog. Dat is toch wel ontzettend bijzonder. Want hij wint vier keer achter elkaar. Bloedvorm, zeggen we dan? Nou. Uh, bloedvorm, absoluut. Uh, Geen pillen? Voor wie iedereen, uh, ja, nou, dat, dat is natuurlijk de vraag die bij veel mensen uh, <laughs> opkomt. Alleen, uh, ik moet eerlijk zeggen, Philippe Gilbert is tot nu toe altijd van onbesproken gedrag geweest. En zijn overmacht is, is, is haast onmenselijk. Maar uh, ik heb dan altijd toch wel de neiging om te denken: van ja, oké, okay, het kan gebeuren dat iemand er met kop en schouders uh, bovenuit steekt. Maar gisteren was het ook wel weer uh, vrij bijzonder. De broertjes Slek, toch ook niet de minste, zou ik zeggen, mee in de finale. En hij legt ze er gewoon op. Ja, hij legt ze er gewoon op. Sterker nog, ze laten zich gewoon heel gewillig naar de slagbank uh, rijden. Want uh, het was wel erg opvallend hoe ze samenwerkten met uh, Philippe Gilbert om maar weg te blijven uit uh, de greep van de achtervolgers. En uh, dan denk je toch van ja, dan moet je wel een heel erg goed plan hebben om uiteindelijk Philippe Gilbert in de sprint of wat dan ook te kloppen... Maar ze hebben hem ook niet aangevallen onderweg. Uh, op die laatste beklimming uh, in de richting van Als hebben ze hem ja, eigenlijk gewoon laten zitten waar hij zat. En uiteindelijk in de sprint blijkt hij dan veel te sterk te zijn... voor uh, beide broertjes. Dan kun je je afvragen van, is er met geld gesmeten? Uh, de, ook weer zo'n typisch uh, item in de beroepswielrennerij. Maar uh, ja, ik denk dat ze zich gewoon erbij neer hebben gelegd. Philippe Gilbert, daar staat op dit moment geen maat op. Hij is absoluut de sterkste renner van dit moment. Ja, maar jij kan ook zeggen van, nou ik val aan, jij valt aan. Ik bedoel, je bent dood benen broers. Uh, wat maakt het uit? Wie van de twee? Dan, dan wint. Ja, maar dan is toch de angst blijkbaar te groot om um, echt te verliezen. En dan niet zozeer van ja, Philippe Gilbert te verliezen. Nou, verliezen op is het ook. moment, Ja, maar op het moment dat je aanvalt... dan zou je misschien wel eens een keer teruggeworpen kunnen worden... tot uh, in het peloton of in de achtervolgende groep. En dan kom je er helemaal niet aan te pas. Dan he, een beetje de rol spelen die, uh, om maar eens wat te noemen... Rabobank en Vacan Soleil in uh, de klassiekers tot nu toe gespeeld hebben. En dan met name de laatste klassiekers. waar ze gewoon echt in de echte uitslag niet voorkomen. Ja, dat, want dat is nog iets anders. Waar is Robert Geesing? Waar is Bouwke Mollema? Waar, waar zijn ze allemaal gebleven? Van die jongens van wie we dachten dat ze misschien wel het in de benen hadden om iets te winnen. Nou, ja, met name die laatste paar klassiekers: Amsterdam Goldrace, de Waalse Pijl, uh, Luik Luik. Daar hadden we toch echt wel verwacht dat ze daar, uh, zich daar zouden laten zien. Wat dacht je van Wout Poels? Ook als een nieuw talent. Ja? Uh, maar op het moment dat het echt hard gaat in zo'n finale, Geesing die zei het gisteren na afloop ook nog eventjes in een interview: Hij zegt ja, ze rijden dan zo hard weg. Ik wil wel, maar ik kan niet volgen. En alles hebben ze tot dan toe onder controle. Ik moet eerlijk zeggen dat de tactiek van Rabobank de laatste tijd ook niet echt verkeerd is geweest. Want ze sturen altijd wel een mannetje mee uh, vooruit. Ze hebben In de Amsterdam Gold Race hebben ze de koers hard gemaakt als collectief. Maar echt op het moment dat de grote jongens uh, tevoorschijn komen... dan zijn zij er niet bij. Dus ze dus komen gewoon tekort. Ja. Nou uh, hebben we de voorjaarsklassiekers gehad. Nou ja, er staat één naam bij. Dat, die hebben we besproken. Maar dan komt het volgende deel van het seizoen. Uh, natuurlijk de grote rondes uh, komen eraan. Ja, vandaag nog rondom de Henningen Tour, geloof ik. Maar uh, daarna de echte rondes. Hè? Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Uh, ja, daar gaan we gewoon uh, hele andere renners van voren zien. Philippe Gilbert zal zich voorlopig eens even rustig houden. Uh, wordt waarschijnlijk wel uh, ingezet in de Tour en in de Vuelta. Daar zeggen mensen ook van... nou, dat is ook wel een beetje te veel van het goede. Want die man die zal overal waar hij rijdt, zal die volle bak uh, rijden. Maar goed, we zien hem in ieder geval uh, niet uh, in de Giro. Ja, in de Giro wat kunnen we ervan verwachten. Een mooie strijd om de roze trui. Uh, Basso, de winnaar van vorig jaar, is er niet bij. Dat is jammer. Uh, maar het zal zeker een hele mooie ronde worden... En Rabobank met een compleet Nederlandse ploeg. Dat ja. is natuurlijk wel aardig. Vakant Soleil ja. doet ook mee als uh, grote ploeg. Als uh, ploeg tussen de grote jongens. Dus uh, laten we ons daar maar eens op gaan focussen. Ja, maar met jonge knaapjes hè, bij de Rabobank. Ja. Ja, allemaal jonge knaapjes. Theo Bos, uh, die uh, toch in ieder geval mag laten zien... dat hij uh, in een grote ronde uh, misschien wel eens een keer een sprint kan gaan winnen. Dus daar zullen ze het mee moeten doen. Maar uh, nou ja, we hoeven niet echt heel lang te gaan zitten. Nee, oké. Okay. Dankjewel Gio. We gaan ook weer van jou genieten tijdens die grote rondes. Dankjewel. En we hebben het nog even over Tweede Paasdag. Dat is doorgaans een familiedag. Maar dat is het niet voor de vele duizenden weduwen die in de stad Vrindavan in tempels of op straat leven. In India worden veel vrouwen verstoten als hun man komt te overlijden. Met alle tragische gevolgen van dien. Maar voor een paar honderd van die weduwen in Vrindavan is de situatie er iets beter geworden. In de tempelstad is er nu een opvanghuis. Een rondje hier door het woonoord. Het is een oud verwaarloosd pand. Er zijn geen muren, maar gordijnen. Het koud zijn in de winter voor deze vrouwen. En naast een van deze stalen bedden hier op de grond zit een oude vrouw die helemaal is vergroeid. Wat is dat? Dit is zo. Ze vertelt dat ze 84 jaar oud is en ze woont hier nu al 30 jaar. Raad haar niet aan. Tillen met je biertje. Het gaat hier, dat is. Toen haar man overleed, wilde haar familie niet meer voor haar zorgen. Ze kan nauwelijks lopen, alleen maar op handen en voeten, zoals een peutertje dat ook doet. Ze is een oma, maar ze heeft met geen van haar kinderen of met haar kleinkinderen meer contact. Vroeger gooiden deze vrouwen zichzelf op de brandstapel. Als hun man het overleden en als ze dus werden gecremeerd maar dat mag dus niet meer van de overheid. Dus nu wonen ze helemaal aan hun lot overgelaten in deze heilige tempelstad. En ze dient haar inkomen zoals de 20.000 weduwers hier in deze stad... door in de tempel te zingen voor de hindoe-god Lord Krishna. Zoals in deze tempel, die is volgepakt met weduwers. Allemaal zwaar op leeftijd. Het is bijna te onmenselijk voor woorden. Krijgen ze dus van het tempelbestuur een opdracht om niet te zingen. Voor de toeristen die hier komen. En voor 8 uur zingen krijgen ze nog geen 10 eurocent op een dag. Ongelooflijk. En dat is dus niet genoeg om eten te kopen. Dus wat je ziet na het zingen... dat die vrouwen het al niet zwaar genoeg hebben gehad... gaan ze op straat bedelen. Zoals hier zit Lakshmi. Ze is 75 jaar oud. En haar huid is door de zon helemaal zwart en verrimpeld. En ze zit hier in een van de straten... zoals duizenden weduwers hier zitten met een potje in de hoop... Het geld bij elkaar te verzamelen om vanavond een maaltijd te kunnen krijgen. Voor Lakshmi, voor haar is geen plek in dat woonoord. Barry wordt, de gram zei dat hij aan Barry gaat Ik vraag haar waar ze woont. En ze vertelt, buiten de stad aan de rivier. Ik heb haar gevraagd of met haar mee mag. Het is een wandeling van een half uur die ze dus elke ochtend en elke avond aflegt. We gaan op weg. Hier door de kleine straatjes, langs de tempels. Een soort achterbuurt waar we nu doorheen komen met vooral veel vuilnis op straat. En we stoppen bij een ritselet. Maar daarin woont ze dus niet, maar een stel vrienden van haar. En ze pakt een zeiltje, ze legt het op de grond. Ze gaat erop zitten en ze zegt dat ze daarop slaapt of het nu regent. Koud is, bloed heet is, ze heeft geen andere plekken. Gewoon, buiten op de grond. En wat ze me nu vertelt, ik kan het bijna niet met droge ogen vertellen. Ze trouwde ooit uit liefde, maar toen hun kindje van vijf overleed, trokken ze dat allebei niet. En ze wijst naar haar hart. Haar man stierf, en haar schoonfamilie wilde haar dus niet meer. En haar grootste angst is dat ze op een dag niet meer kan opstaan. Dat ze niet meer kan zien. En dat ze zich dan afvraagt wie er dan nog voor haar zorgt. Het leven is keihard voor deze vrouwen. In die nieuwe economische wereldmacht India is geen plek meer voor ze. Ze zijn een last... Dus worden ze verstoten, afgedankt en aan hun lot overgelaten. Tot ze eenzaam en verlaten. Dus sterven op straat. De reportage vanuit die juiste tempelstad Vindravan... werd gemaakt door onze correspondent plekke Wilma van der Maten. De Mate. Special over vergelding en vergeving...